Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Arjen Robben heeft afscheid genomen van FC Groningen. Voor de wedstrijd tegen RKC die net begon, werd hij nog één keer door het publiek bedankt. Robben keerde vorig jaar terug als speler, terwijl hij eigenlijk al gestopt was. Maar door blessures kon hij maar een paar wedstrijden meedoen. En desondanks uh, ja, ben ik gewoon heel erg dankbaar. Komt Robben niet meer terug, maar hij staat nog wel op het veld bij de amateurclub van zijn zoons. In Utrecht is gisteravond een vrouw van 18 omgekomen bij een verkeersongeluk. Ze fietste op een kruising in de stad waar ze werd aangereden door een bestelbus. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed zijn haar verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De politie is nog op zoek naar getuigen. In Den Haag is nu een demonstratie aan de gang tegen de coronamaatregelen. Groepen demonstranten hebben zich op het Malieveld verzameld. Ze lopen zo een protestmars door de stad. Het duurt tot een uur of vier. Door de demonstraties rijden een aantal bussen en trams in Den Haag een andere route. Het is door corona bij veel mensen uit het systeem elkaar bij een begroeting of afscheid drie zoenen geven. AT5 peilde de meningen van 1700 Amsterdammers. En van de grote meerderheid, 70%, mag dat verleden tijd blijven. Van mij hoeft het eigenlijk niet meer. Nee, dit vind ik wel prima zo. Dat vond ik toch vaak uh, ongemakkelijk. Gefeliciteer me maar gewoon. Hey, gefeliciteerd. En niet. Ah, gefeliciteerd. Nee, mag echt wegblijven. Ik doe gewoon normaal wat ik gewend ben. Ja. En ik interesseer me geen fuck. En als het ze niet bevalt, dus ze willen geen hand geven. Nou, grijp je, geen hand. Hey, paraplu. Een op de vijf ondervraagde Amsterdammers geeft op dit moment nog wel eens een hand... en een kwart begroet een naaste nog wel met een zoen. Het weer best zonnig vandaag. Af en toe een bui, vooral in het noorden en oosten. En het is een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De N247 Amsterdam richting Horen is dicht door een ongeluk... tussen Broek in Waterland en Monnikendam. En tot zover de verkeersinformatie.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 Two bags. The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 I'm no. Heel <laughs> to fucking not oh my I bet you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 Mama say, Mama Mama say, Mama, is GFM. Cry time.